10 uur. Dit is Radio 1 met Sven Kokkelman. Medewerkers van Bureau Jeugdzorg dames en heren worden zo zwaar bedreigd door ouders dat een speciaal veiligheidsteam die hulpverleners voortaan moet gaan beschermen. U hoort het zo in het vervolg van Goedemorgen Nederland. Eerst nu het NOS journaal van 10 uur. Jan van der Putten.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 of 19 landelijk worden ingevoerd. De Britse treinrover Ronnie Biggs is overleden. Biggs was een van de mensen van de grote treinroof van 1963. De bende waar hij deel van uitmaakte... roofde een recordbedrag van 2,6 miljoen pond... uit de posttrein van Londen naar Glasgow. Biggs werd vastgezet, maar hij ontsnapte in 1965 naar het buitenland. Hij woonde in Australië en Brazilië... en daar verdiende hij geld door toeristen te ontvangen. Dat zei hij jaren geleden in een interview... Ik provide barbecue voor toeristen. Ik krijg veel mensen die me willen komen. Dus ik maak een charge voor hen om me te zien. Ze maken foto's. Ik ben in writing lyrics voor punk-songs. In 2001 keerde Biggs vrijwillig terug naar Groot-Brittannië, waar hij toch nog de cel in moest. Ronald Biggs was 84.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 In de VS is een jackpot van 636 miljoen dollar... op zeker twee winnende loten gevallen. Het gaat om het op één na hoogste bedrag... dat ooit is uitgekeerd bij de Mega Millions Loterij. Eén van de winnende loten werd verkocht in San Jose... in de staat Californië. De andere ging over de toonbank in Atlanta, Georgia. Beide winnaars hebben zich nog niet gemeld. De jackpot van de Mega Millions begint altijd met 15 miljoen. Maar doordat die al elf weken niet was gevallen... was het bedrag astronomisch hoog geworden. Dan nog het weer. Eerst in het noordwesten wat regen... later veel droog en soms wat zon. Het wordt ongeveer 8 graden. Vanavond en vannacht veel wind en regen. Morgen buien, ook wat zon en een graad of 8. Geen verkeersinformatie, dames en heren. Dus de fiets zijn opgelost. Jolanda van der Velde is een kopje koffie drinken. Straks, dames en heren, verder nog de prijzenoorlog onder cybercriminelen. Want hier is er namelijk, u hoort het zo, bij de Cairo. Wat staat er op uw verlanglijstje?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 Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Een veiligheidsteam voor jeugdzorg. Cybercriminelen voeren een prijzenoorlog. Het taboe op verslaving kost het bedrijfsleven klauwen met geld. Als je geen richtlijn op papier hebt en er zijn excessen in, in de vorm van ongewenst gedrag, agressief gedrag. dan zal een rechter echt moeilijk gaan doen om iemand te, te gaan ontslaan. En het ochtendtumor van Koos Postomaat is 6 over 10. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen, Nederland. Medewerkers, dames en heren, van Bureau Jeugdzorg... worden zo zwaar bedreigd door ouders... dat een speciaal veiligheidsteam de hulpverleners voortaan moet gaan beschermen. Contact met Martin Citalsing, die is directeur van Bureau Jeugdzorg Groningen. Goedemorgen. Een hele goede morgen. Goedemorgen. Hoe ernstig is de situatie dat dit moet? Nou, de situatie is uh, zodanig ernstig dat... Uh dat wij uh, regelmatig te maken krijgen met situaties waar collega's bedreigd worden. En in sommige gevallen is het zo ernstig... dat collega's van mij uh, het huis uit moeten... Uh, ergens anders geplaatst moeten worden... dat ze zodanig bedreigd worden dat ook hun gezinsleden eronder lijden. En, uh, ja, en als wij daarin onze verantwoordelijkheid willen nemen als uh, bestuurders... om mensen die deze taak uitvoeren goed te beschermen... Uh, is het nodig om daar maatregelen in te treffen. Hoe vaak komt dit voor? Dit, wij, uh, uh, wij kunnen niet exact inschatten hoe vaak dit er voorkomt. Wij draaien op dit moment zo'n tien zaken in, uh, in Nederland... Uh, waarin collega's ernstig bedreigd worden. En waarom zeg ik dat ik het niet goed kan inschatten? Omdat ik de indruk heb, en met mij een aantal bestuurders... dat heel veel zaken ook niet opgepakt worden omdat uh, zeg maar die angst voor de bedreiging zodanig is... dat het in kosten gaat voor de veiligheid van die kinderen. Juist. Uh, u zei het, het gaat hier om ernstige bedreigingen in sommige gevallen. Wat moet ik verstaan onder ernstige bedreiging? Nou, dan moet u echt denken aan doodsbedreigingen. Dat mensen echt thuis opgezocht worden. U moet denken aan situaties waarin kinderen weer ontvoerd worden... uit pleeggezinnen. En, uh, uh, en dat in combinatie met de bedreigingen naar... Uh, uh, naar mijn collega's uh, toe. Dus dat is, uh, ja, daar moet u vooral aan denken. En hoe gaat u dit nou oplossen? Want er komt dus een team, een veiligheidsteam. Wat moet ja. ik me daarbij voorstellen? Nou, u moet zich voorstellen dat wij zeer ervaren uh, gezinsvoogden in het land hebben... die zich hiervoor uh, beschikbaar stellen. En uh, wij, gaan zij, uh, wij gaan ze speciaal trainen hoe om te gaan met uh, het aspect van de anonimiteit... hoe om te gaan met agressie... en hoe ze zo snel mogelijk zo'n zaken ook weer terug kunnen brengen... ...in het reguliere werk. Hè? Dus het is niet de bedoeling dat jij in lengte van dagen zo'n zaak blijft draaien... ...maar dat je dat uh, in tijdelijkheid doet... Ja. En ook tijdig kunt terugbrengen in, uh, in de veiligheid. Maar, en ook... maar, maar, maar wacht even, voor de duidelijkheid. Ja? Gaan die uh, jeugdhulpverleners dan naar uh, ouders en uh, uh, gezinnen toe onder politiebegeleiding of met bodyguards? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou nee, wij werken heel goed samen met de politie en het Openbaar Ministerie. Die ondersteunen ons ook in, uh, in dit uh, initiatief. Daar werken we ook al een jaar mee samen. Dus heel vaak inderdaad in samenwerking met de politie. Met het programma Stelsel Bewaken en Beveiligen van het Openbaar Ministerie. Zoals dat nu bijvoorbeeld bij de politie ook gaat, in situaties waarin collega's ernstig bedreigd worden. Juist. Goed, aan de andere kant, het gaat vaak natuurlijk om hele ge, uh, gevoelige zaken. Ja. Um, en ik heb toch ook wel een aantal malen verhalen gehoord van uh, beslissingen van jeugdzorg... waar je ook wel iets bij de agressie en woede van een van de twee ouders kunt voorstellen... als er een beslissing wordt genomen op basis van een uh, advies van jeugdzorg... soms tegen adviezen van andere psychologen in. Nou, wat we heel vaak proberen is om zaken in partnerschap met, uh, met de ouders op te lossen. En uh, soms begrijp ik die woede ook in die zin dat uh, niemand blij is... Dat, uh, uh, dat wij soms onvoorwaardelijk achter die kinderen gaan staan. Soms ten koste van uh, uh, het gezag van de ouders. Maar helaas ontkomen we er niet aan om dat af en toe te doen. Ja, en daar maken we niet altijd iedereen blij mee. Nee, maar jeugdzorg maakt ook fouten, is in het verleden gebleken, toch? Dat klopt, maar er wordt op zoveel vlakken worden er fouten gemaakt. We proberen het werk zo goed mogelijk te doen. Ja. En dit is een aspect van het werk zo goed mogelijk doen. Ja. En niet te vol weglopen op het moment dat er sprake is van veel bedreigingen. Maar als je kindje je, wordt afgenomen nou, door een foute beslissing... kan ik me voorstellen dat je daar boos om wordt. Ja, maar als wij uh, uh, kindjes niet weghalen... omdat wij vinden dat we daar in de veiligheid van de medewerkers in het geding komt en er gebeurt die kinderen wat, ja, dan hebben we het ook niet goed gedaan. Hè? Dus in dat dilemma werken is ontzettend lastig... maar daarin proberen we het zo goed, zo goed mogelijk te doen. Nou zei u net dat die uh, betreffende hulpverleners... die hele lastige zaken doen, dat die dat maar een beperkte tijd doen. Ja, ja. Dan moet het dossier dus weer worden overgedragen aan een ander. En dan, dan levert dat niet opnieuw frustratie en mogelijke agressie op... omdat je dan weer met een nieuw iemand te maken krijgt... die weer van voren af aan het hele dossier moet gaan bestuderen, misverstanden... En de, hele, uh... de bedoeling is juist om het over te dragen op het moment dat er weer vertrouwen is. En dat er weer een op een gewerkt kan worden, ook met die ouders. Om te kijken hoe er weer gewerkt kan worden aan teruggeleiding naar het gezin. Dus dat is dan, dan zit je alweer in een soort positieve mood om het weer terug te brengen naar, uh, naar normale proporties. Ja. En daarin is die frustratie niet zo groot. Goed. Um, u wilt dus uh, met die twintig speciaal getrainde hulpverleners aan de slag. Wanneer gaan die mensen uh, aan de slag? Wij werken al een jaar op deze manier in een pilot. Wij hebben toestemming gekregen en geld ook van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Om dat in 2014 verder vorm te gaan geven. Dus vanaf 1 januari gaan we daar verder mee aan de slag. En wanneer is, als het goed is, dan het aantal geweldsincidenten of bedreigingsincidenten afgenomen? Nou, ik hoop dat het effect zodanig is dat wij. Ja, uh, binnen afzienbare tijd een afname zien. Maar het is ook een beetje een maatschappelijk fenomeen... Uh, wat wij in meerdere branches zien. Ja. Uh, dat, uh, ja, dat mensen de vrijheid pakken om, uh, om... als ze het er niet mee eens zijn met een bepaald besluit... om maar met bedreigingen te gaan... Uh, ja, te of gaan je nou bij de politie werkt... Uh, ondanks dat onderzoek waarbij politiemensen ook thuis Kom. werden bedreigd. Nu dus uh, jeugdhulpverleners. Uh, ja. Je moet ook geen conducteur zijn op een trein. Nee. Nee, dat, dat is inderdaad een hele negatieve maatschappelijke tendens. En ik ben blij dat daar vanuit de veilige publieke taak... Ja. dat daar aandacht voor is... Ja. om te kijken hoe wij uh, onze mensen daarin uh, zo goed uh, mogelijk hun werk kunnen laten doen. Martin Sietalsing, directeur van bureau Jeugdzorg Groningen. Ik dank u zeer voor uw toelichting. Tot uw dienst. De eerste keer de cocaïne proberen.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 Taboe op verslaving, dames en heren, is groot in het bedrijfsleven. Slechts een klein deel van de bedrijven heeft een verslavingsbeleid. U hoort deel 3 van de serie Succesvol, maar verslaafd, gemaakt door Inge Loestel. Ja, ik doe open. Kom, je. Ja, kom. Hey, hier. Rogier Dijkman maakt ruim 20 jaar succes als tv- en radiomaker bij de VPRO. In zijn beginjaren belandt hij voor opnames in Rusland. En daar is waar het begint. Voda is water en vodka is watertje. Nou, de vodka proefde direct goed. En het was meteen mijn favoriete drank. En het werd eigenlijk mijn beste vriend. Bij tv is toch wel een drankcultuur... Een ja, het is niet ongebruikelijk dat je tijdens de montage... vooral en na de montage toch even een overwinningsdrankje mag en kan drinken. Dus het was eigenlijk uh, heel ja, eenvoudig. Ik kan me nog herinneren dat in de VPRO-kantine... een hele mooie kantine aan de weg, daar kon je ook gewoon een fles wijn kopen in plaats van een glas. En uh, dan kocht je een fles wijn met vier glazen... en dan deed de ander om vier uur nog even een... Fles wijn en dan ging je ook gewoon weer in de auto terug. En dat is waar het misgaat, vindt Herco Beekman van Stichting Nieuw Minnesota. De stichting, opgericht door ex-verslaafden, geeft bedrijfstrainingen... om bedrijven bewust te maken van verslaving op de werkvloer. Verslaving blijft in de bedrijfswereld een groot taboe. Verslaving is niet meer de zwerver onder de brug met een, met een winkelwagentje. Uh, verslaving kan iedereen overkomen. In alle lagen van de bevolking, in alle functiegroepen... Uh, en het kan een desastreus effect hebben op de mens, maar ook op het bedrijf waar hij werkzaam is. Wat vaak het probleem is, is dat een, een verslaafde die nog werkt... zijn stukje eigenwaarde wat hij nog heeft, uh, uh, met name vindt in zijn werk. En hij zal er alles aan doen om, om zo zicht, onzichtbaar mogelijk zijn werk te doen. Dat hij zijn uh, salaris krijgt aan het eind van de maand. Want vaak is dat ook zijn middel om uh, uh, zijn verslaving te bekostigen. En wanneer mag je iemand wel aanspreken? Het belangrijkste richtlijn om een gesprek aan te gaan met iemand... waarvan je het vermoeden hebt of waarvan je weet dat hij dat verslaafd is... Uh, dat zijn drie pijlers. Dat betekent ongewenst gedrag. Uh, dat betekent uh, hogere verzuim en productiviteitsverlies. Dat is de ingang waarop je met iemand in gesprek moet gaan... als het gaat om functioneren uh, in een baan. Maar wat als je dat niet kunt ontdekken... maar wel zeker weet dat iemand een verslaving heeft? Wat moet je dan doen? Confronteer hem nooit rechtstreeks met zijn verslaving. Dus je mag niet zeggen, hé hey, Zuipschuit, jij moet de kliniek in? Nee. Dan, dan is het grote kans dat hij opstaat, uh, vertrekt en zich ziek meldt. Wat een verslaafde hij niet wil, is op die manier geconfronteerd worden met zijn verslaving. Door dit taboe in het bedrijfsleven werd tv-maker Rogier Dijkman er ook niet op aangesproken. Tijdens de opname van TV-Nemaar was ik vaak hartstikke dronken en uh, liep ik me te lallen. Maar ik was echt een hele leuke laller. Ik was nooit een vervelende laller. En, en drank maakte me ook ontzettend creatief. Iemand die verslaafd is, is vaak onvoorspelbaar. En daarom laat men maar... Er uh, uh, slaat vaak links liggen, wordt er geen uh, aandacht aan besteed. Vaak is het niet de taak, aan, uh, in ons geval, als je kijkt naar het bedrijfsleven... om, om dat als collega te doen. Uh, maar als je een, een betrokken bedrijf hebt, dan meld je dat bij een manager... dan, dan meld je dat bij een HR-iemand, uh, dan meld je dat bij de directie... en die kan stappen ondernemen. Daar heb ik wel eens van gedroomd, naderhand... Dat, dat dan een van de hoofdredacteuren naar me toe kwam en ze hebben... Hey, hier is je sporttas, dit zijn je kleertjes. Uh, je gaat uh, een jaar uh, naar de antroposofische kliniek in, uh, in Zeist. Voor je huis, daar hebben we voor gezorgd. Daar gaat je dochter in wonen en je salaris wordt gewoon doorbetaald. Maar wij willen dat jij... Pinch, pinch, pinch. Dat heet interventie. Interventie is wel een heel zwaar middel... waar uh, uh, meerdere mensen bij betrokken moeten gaan worden. Dus de hulpverlenende instanties, vaak ook familie. En dan praat je echt over excessen uh, op de werkvloer. Dus echt agressief gedrag, ongewens gedrag. Dan moet het heel erg zijn, wil een bedrijf zo moeten ingrijpen? Ja, en uiteindelijk is er vaak ook nog wel gewoon toestemming nodig... van, van de verslaafde zelf, uh, uh, dat hij daarin mee gaat werken. Maar ik ben dat er absoluut mee eens dat, dat er mogelijkheid er moet zijn om bij excessief verslavingsgedrag uh, uh, een interventie te plannen... met de juiste hulpverleningsinstanties. Als jij geen richtlijn op papier hebt... en er zijn excessen in, uh, in de vorm van ongewenst gedrag, agressief gedrag... door verslaving, uh, dan zal een rechter echt moeilijk gaan doen... om iemand te, te gaan ontslaan, omdat je daar geen aandacht aan hebt besteed. Uiteindelijk zorgt dit beleid er dus ook voor dat bedrijven sterker staan... als ze iemand bijvoorbeeld willen ontslaan. Ja. Maar Laten we het ook heel zakelijk bekijken. Het gaat erom dat je een beleid gaat creëren... waardoor je zo min mogelijk financiële schade... Eh, maar ook imago-schade gaat oplopen. Vooralsnog hebben slechts een klein aantal bedrijven een verslavingsbeleid. Volgens tv-maker Dijkman begint een goed beleid al in de kantine. Een gouden tip voor een bedrijf om te zorgen dat de mensen niet naar de alcohol grijpen... is om in de kantines geen alcohol te schenken. Ook niet op feestjes en partijtjes. En, en de borreltjes, hè? vijf uur. Of zullen we nog eventjes een afzakketje? Niet doen, gewoon niet toestaan. Maar het ook niet verbieden. Verbieden is het stiekem doen. Morgen in de serie Succesvol, maar verslaafd. Het Zwarte Gat kan een reden zijn voor verslaving. Zo ook voor topschaatser Jan Ikema. Ja, was ik maar de volksheld. Hè? Wie klapt er nog voor me? Morgen verder en tot die tijd zijn vragen en opmerkingen. Van harte welkom via de mail... Goedemorgen Nederland@karel.nl. Straks cybercriminaliteit wordt steeds goedkoper. Eerst nu het ochtendhumeur. Hier is Koos, Koos Postema. Opa wordt lastig. Lastig voor 50PLUS, de oudere partij. 50PLUS doet straks in maart niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Opa doet wel mee. Opa betekent ouderen... Politiek actief. De partij is er voor senioren, maar ook voor iedereen, zeggen ze. Een soort raad der wijzen willen de opa-vertegenwoordigers zijn. Raad der eigenwijzen, denk ik dan zelf, opa. Er zijn ook lastige jongeren. Crimineeltjes noemt een generaal ze. als hij over beginnende boefjes praat. Laat ze toch in het leger, zegt hij. Daar worden ze fatsoenlijk opgevoed. Niet met z'n allen in één groep, maar verspreid over de krijgsmacht. Wel een goed idee, zei het niet helemaal nieuw. En wordt wapeninstructie niet link voor lastige jongens, denk ik dan. Och, de generaal wil ze heropvoeden met wat hij noemt een vent ernaast. En je hebt er geen lastig kind meer aan. En met vent bedoelt hij een hele grote sergeant. Sportief lastig is het allernieuwste wielrennen. Het heet... Tegen de wind in fietsen. Zondag werd het eerste Nederlands kampioenschap verreden. Op de Oosterschelderkering. Op gewone Hollandse fietsen met terugtraprem. 8,5 kilometer. Windkracht 5 tegen. Bart Brentjens, een mountainbiker, won. In een kleine 18 minuten. Bart reed dus zo'n 27 kilometer per uur tegen de wind in. Niet lastig, hoor, vond hij tegen die wind in. Dat is juist... Echte Nederlanders zijn gewend aan fietsen tegen de wind in. Echte Rotterdammers weten wat wel heel lastig is. Tegen de wind in behangen. Koos, morgen het uur van Henk Spaan.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 Beautiful, please don't hurt Maybe just a half Why don't you more, put some records on while I pour Oh baby, it's bad out there Say what's in this drink There's no caps to be had out there I wish I knew how Your eyes are like starlight To break I'll take your hat Your hair looks swell I ought red. to say no I At close. least there will be Ooh That I tried What's the seven Hurting my really can't stay Baby don't hold Outside, the answer is no. You know, it's cold outside. This welcome has been that dropped so going. nice and warm. Look out the window. Yeah, that's My gone. My sister will be suspicious. Oh, your lips look delicious. My brother will be there at the door like waves upon a tropical Cloud shore. Ooh, your lips are delicious Or maybe just a cigarette more Never such a blizzard you I've got to go home Or maybe you would freeze out there Say, let me call You know it's up to your knees out there You would really be great. I swear when you touch my hand. You see Tom Jones en Cyrus Matthews. Baby, it's cold outside. Zes minuten voor half elf uur luistert naar de KRO op Radio 1. Cybercrime, dames en heren. Wordt steeds goedkoper. Voor een paar tientjes heb je al een volledig dossier... met iemands adres, bankgegevens en burgers servernummer. Dat blijkt uit onderzoek van het beveiligingsbedrijf SecureWorks. Uh, Andreas Udo de Haas, die is redacteur van Webwereld. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wie wil dat... Ja, cybercriminelen die willen dat, die handelen onderling. Dat is een soort uh, ondergrondse marktplaats of, of meerdere marktplaatsen, veelal in, in, in Rusland of, of andere oud uh, Sovjetstaten. En en dat groeit uh, en bloeit al jaren. En na nou, het opvallende is dat uh, dat een bepaalde categorieën aan aan, maar uh, hè, data, gehackte data, uh, nu echt duidelijk uh, in de in de uitverkopen zijn. Ja, welke? Ja, dat is dan vooral bankdata. He, dat is dus niet gezegd dat dat, dat, dat per, ook voor Nederland zal gelden. Dat hebben er wereldwijd onderzoek gedaan. Maar, maar goed, dat gaat dan bijvoorbeeld over een rekeningnummer eh, waar je kan inloggen... En, en, en zien wat voor saldo erop staat. En dat is dan, ja, een paar jaar geleden betaalde je daar dan eh, een paar honderd dollar... een paar honderd euro voor een, voor een rekening waar een paar duizend euro op stond. Maar tegenwoordig voor datzelfde bedrag koop je zeg maar, toegang tot een bankrekening... waar dan al een paar ton op staat. He, dat is nog niet gezegd dat je die rekening meteen kan leegtrekken... Want ja, transacties zijn natuurlijk vaak ook weer beveiligd met bankcodes of met, met, met, met, met, met random readers. Maar het gaat om zoveel mogelijk data van verschillende soorten. Het wordt allemaal verhandeld. En ja, en dat is ook vaak. krijg je natuurlijk ook uh, handkorting op bulk. Dus dat is, het is een soort vol, volwaardige uh, volwaardig ondergrondse markt. Juist. En is er dan ook. Uh, misschien een beetje een rare vraag. maar sprake van een digitale catalogus waar je het goedkoopste uit kan zijn. zoals je dat ook uh, kunt googlen. Uh, nou goed, het is niet aan te raden om, om, het, om het hier zelf uh, te, gaan, te gaan shoppen. dit zijn cybercriminelen waar we het over hebben... En die verkopen ook weer opnieuw aan, aan kwaadwillenden en cybercriminelen. Ja. En, en er is sprake van enige hè, verwassenheid in de markt... er worden, worden diensten aangeboden, er wordt zelfs dingen kan huren... Maar ook nogmaals, het blijft allemaal illegaal en, en, en crimineel. Dus er is ook geen garantie dat je, dat, dat je voor de prijs die je betaalt... dat je daar eh, ook iets voor krijgt. Hè. Nou, het, was ook geen, het was niet mijn bedoeling om mensen op te roepen... om het vooral te gaan proberen. Want um, um, het is crimineel, zoals je zelf zegt. Ja. Uh, maar, maar er is dus daadwerkelijk sprake van een soort van uh, onder, ondergrondse... markt van vraag en aanbod... en een eigen, um, ja, bijna kapitalistisch marktsysteem dus. Absoluut. Ja, dat, dat, dat bestaat al jaren. En daar zie je dus inderdaad, hè, doordat er nu veel meer aanbod is blijkbaar van bankgegevens, van bankrekenings, bankrekeningnummers, van creditcardnummers, dan zie je, nou, het aanbod overstijgt duidelijk de vraag en, en daarmee gaan gaat de prijzen staan onder druk en, en ja. word je als, als koper, bij je spekkoper op die markt. Ja, en daarmee neemt dus ook het risico toe dat mensen met identiteitsfraude aan de slag gaan of dat ze je bankrekening plunderen of niet. Ja, nou in, in principe wel. Kijk, het is nog is niet gezegd dat, dat uh, hè, dit, is, dit is verkoop van data. Je kan je kan het ook aan de andere kant zien. Misschien hebben banken hè, die, die, die, die investeren misschien constant ook aan de back end om, om fraude te voorkomen. Het kan natuurlijk ook zijn dat, hè, aan, aan de ene kant, ook al liggen die gegevens uh, op straat, dat houdt er niet in dat er, dat er daadwerkelijk fraude kan worden gepleegd en een bankrekening geplunderd. Ja. Dus het kan ook zo zijn dat aan de ene kant is het aanbod groter, maar aan de andere kant, door een betere beveiliging van banken, uh, is ook hè, de kale inlogdata is, is minder waar. Want daar kan je nog geen transactie mee verrichten. Dus het is, het is aan beide kanten is het, uh, is het zo dat daardoor de prijs onder druk staat. Andreas, als jij dit weet, weet de Opsporingsautoriteiten, dat neem ik aan ook. Ja, dit is niet zo'n SecureWorks, die doet daar onderzoek naar. Andere andere beveiligingsbedrijven doen dat ook. Banken zelf uh, schamen ook dergelijke ondergrondse markten af. He, al dan niet, of laten dat doen. Ja. Uh, want we willen natuurlijk ook zien van... Hè, wordt er hier een, een, een hele een zak met, met inloggegevens van, van onze klanten verhandeld. Maar sommige criminelen zetten de... zelfs filmpjes op YouTube... om te laten zien wat ze allemaal kunnen. Dan zijn die mensen toch te traceren, of niet? Ja, maar dat laatste dan... Hè, je hebt bedrijfjes die bijvoorbeeld reclamefilmpjes in, in, uh, in of, of een reclamefilmpje na te maken. En, en ja, die maken het verder niet uit voor wat voor bedrijf dat is. En, en dus dan huren ze een derde in... al dan niet via bitcoin of anders in dat je niet traceerbaar bent... En dan laat je een, een, een knappe vrouw of een, een babbelende man... jouw reclamefilmpje voor, uh, voor een dedelsdienst inspreken. inspreken. een website bijvoorbeeld platte leggen. Nou, dat kost een paar euro per uur. Of een tijd per dag of per week. Dus alles is te koop uh, voor hackdiensten en, en uh, ontvutselde data. Mijn hemel. Niet echt een gezellig bericht aan het einde van deze uitzending. Nee, het is niet gezellig. Maar goed, nogmaals, het is, het is, het is een, gewoon een gezonde kapitalistische markt gaande. En, en aan de andere kant zie je dus ook wel ook investeringen aan, aan de kant van, de, van banken... Omdat de, ...om echt werk, de transacties en de fraude ja. te voorkomen. Maar ja, je ziet wel dat, dat de data blijft uh, veelvuldig uitlekken. Andreas Oedas Oedo de Haas, de redacteur van Webwereld. Ik dank je zeer voor je toelichting. Graag gedaan. Einde van deze uitzending, dames en heren. Het is bijna half elf. Tijd dus om te gaan kijken wat de collega's van lijn 1 gaan doen. Naast mij Jeroen Wielert. Jeroen, goedemorgen. Ja, dan niet in de bus. De bus is gisteren nog zo prachtig daar bij de Waal stond in Varik. Maar nu is die weer in reparatie en zitten wij hier. Over kapitalistische marktdynamiek gesproken. Je weet, de Romeinen komen en de Bulgaren. En misschien komt Servië ook bij de EU. Morgen wordt er over gepraat. En ik ga er zo meteen over in gesprek met Jan Marinus Wiersma, onder andere van Instituut Klingendaal. Niet in de bus, maar wel voor de NTR. Hey. <laughs> Zometeen dus. Dit is Radio 1.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 En de Nederlandse bischoppen hopen paus Franciscus zover te krijgen... dat hij een bezoek aan Nederland brengt. Afgelopen september heeft bischop Punt van Haarlem de paus uitgenodigd. Zij heeft trouw in een brief van de gelovigen in zijn bisdom. Zij punt dat de paus zeer geïnteresseerd is... in zo'n bezoek aan Nederland. En dat zijn de hoofdpunten. Het is één minuut over half elf. Ik dank je zeer, Jan van der Putten. En u thuis, dames en heren. Je dank voor het luisteren. Hier nu Jeroen Wielert. Komt ie. Het is Radio 1, NTR, lijn 1. Hier is Jeroen Wielaard. In de Europese Raad hebben ze morgen in Brussel het een en ander te bespreken over de gemeenschappelijke veiligheid en defensie. en de economische en monetaire unie. Maar nog een puntje op de agenda. Uh, mogelijke toetreding van Servië tot de Europese Unie. Dat gaat niet overmorgen al in, maar het is dus wel degelijk een punt van gesprek. Ik zit het al best fan, we hebben al zo onze zorgen over Roemenen en Bulgaren. We hebben het ook over uh, kapitalistische marktdynamiek, hoorde ik net nog bij de Caro. Maar uh, voor ons is de vraag, hoe moet dat met Servië? Wat vindt u daarvan? Uh, nog een kruidvat erbij of is het heel gunstig? 0800 1121. 0800 1121 is het nummer waarop u kunt bellen. Hashtag lijn1. Hekje lijn1, dan kunt u tweeten. En lijn1 apenstaatje-ntr.nl is het mailadres. Ja, dat is uh, Eurovisie, Songfestival, Galm, Jan Marinus Wiersma. Cultuur hebben ze genoeg in Servië, toch? Absoluut, en ook een heel, lang, heel veel geschiedenis en heel veel cultuur. Ja, het is een, uh, een, ja, een, een land en een volk wat al heel lang ja, in Europa een rol speelt. En uh, eeuwenlang ook. Uh, bij, levert aan een cultuur. Het is ook lang onderdeel geweest van het Ottomaanse Rijk. Dus van het Turkse Rijk. Dus er zit ook heel veel Turkse geschiedenis en Turkse cultuur nog, uh, nog in Servië. Maar het heeft allerlei momenten ook een belangrijke rol gespeeld in uh, de geschiedenis van Europa. De afgelopen, uh, met name in de vorige eeuw. Dan begin van de eeuw, maar ook het eind van de eeuw. Ik denk aan prachtige krochten in Belgrado. Uitzicht op de Donau, ja, waar, waar, waar de rivier, rivieren splitsen. Waar die rivier splitst is het weer heel mooi. Er zijn delen van Belgrado ook waar het uh, wat minder is. Waar je nog steeds de inslagen ziet van de kruisraketten. die in 1990 op Belgrado zijn afgevuurd door de NAVO. Dat is een beetje tegenstrijdig beeld. Een prachtige rivier, waar je de stad in gaat, zie je ook de, de, de, de schade die toen door de oorlog is aangericht. Dat is nog niet zo lang geleden. Het is altijd een beetje een treurige van uh, de geschiedenis uh, die zoveel verwoesting aanricht in uh, zoveel schoonheid. Ja, met name in die regio. Het is een prachtige regio. Het is natuurlijk ook, de, de natuur is schitterend, het is bergachtig. Nou, Balkans betekent ook bergen uh, in de vertaling. En het is toch gelijk een, ja, een land waar, waar en een, een regio waar natuurlijk veel gebeurd is, veel, veel misgegaan is. Waar ook nog in de negentiger jaren honderdduizenden mensen zijn omgekomen in verschrikkelijke oorlog. Heftige uh, emoties. Uh, voor het eerst door Nederlander bes beschreven. Herberg met hoefwijzer en zo, uh, ja. dolaart. Ja. Ja. We, we weten ervan. Ja, en je moet ook zeggen dat, dat ik toen ja, lang geleden Joegoslavië ook een populaire bestemming was. Dat ging op vakantie en Joegoslavië had ook altijd veel meer ruimte om te reizen. Dus we kennen Servië en ook de landen eromheen natuurlijk veel langer en veel beter dan als, het gaat als je praat over Tsjechoslowakije of Hongarije van vroeger. Servië in de EU. Ik zei net al, dat gaat niet van de ene dag op de, op de ander. En um, ja... Moet Europee Europa gewaarschuwd zijn... gelet op die geschiedenis, kruidvat, heftige emoties? Nou ja, het is juist vanwege dat kruidvat... en vanwege die geschiedenis... en vanwege de, de drama's die zich in de negentiger jaren... van de vorige eeuw hebben afgespeeld... dat de Europese Unie heeft gezegd... die landen die moeten lid worden. Dat is éénste manier om te voorkomen... dat die conflicten zich niet herhalen. Dat er niet opnieuw oorlogen uitbreken. Dus, uh, uh, en het is ook niet toevallig dat vlak na het beëindigen... van het conflict in Kosovo dat speelde zich af in 1990. Hè, dat in het begin van deze eeuw de Europese Unie heeft besloten... al die landen uh, uh, lidmaatschap uh, te geven. Maar ja, in fases, in etappes, niet allemaal tegelijk. En natuurlijk op basis van uh, uh, onderhandelingen... die ook een goed resultaat moeten opleveren. Het was juist het feit dat in de 90e jaren... Europa niet in staat was die oorlogen te voorkomen. Dat feit was ook het motief voor de Europese Unie... om dan uh, daarna te zeggen, dan mogen jullie ook lid worden. Het komt nog bij dat die landen... Het hele Balkangebied is een soort enclave geworden in de EU... na de uitbreiding van de Europese Unie met Roemenië en Bulgarije. Het ligt ingesloten, ook door EU-landen. Lappendeken deken van onrust, waarin men nu ineens... Terwijl wij spreken, ik kan herinneren dat ik stond bij de grens... zo achter uh, Skopje, de grens van Kosovo. Enorme hoeveelheden vluchtelingen ja. in 1999. Ja. In drassige weilanden, ja. in plastic tentjes. Ja. Ze zijn wel weer teruggegaan, maar het bleef onrustig. Tot, tot maar pas geleden nog. Ja, maar Kosovo is natuurlijk ook nog steeds een onderdeel van een pijnpunt... Juist ook in deze onderhandelingen naar de Europese Unie, toch? Ja, maar het is een pijnpunt. Maar het feit dat het niet uh, uh, geleid heeft tot, uh, tot, tot nieuw geweld... Uh, en, en dat er uh, uh, uh, een gesprek plaatsvindt zowel met Kosovo als met Servië... dat is wel het uh, gevolg van uh, de, de toezegging die de Europese Unie heeft gedaan. Die landen, als we dan praten over Kosovo of Servië... willen allemaal lid worden van de Europese Unie. Het feit dat die mogelijkheid gecreëerd is, uh, helpt ook... Uh, de relaties in de regio te verbeteren. En nog dit jaar, in april, is een heel belangrijk akkoord gesloten... tussen de Serven en de Kosovaren over samenwerking... en over de verbetering van de situatie binnen Kosovo zelf. En het feit dat de Servische regering daar nu aan meewerkt... is een van de belangrijkste redenen waarom morgen... de Europese top gaat besluiten dat in januari... die onderhandelingen over lidmaatschap met Servië kunnen beginnen. Dus je ziet wel dat ja, de, de, de, de, de, de, de vredesfactor... Europese Unie een heel belangrijke rol speelt. Ja, nou, Nadat dat ons in de negentiger jaren... valikant mislukt is. Want toen heeft de NAVO het moeten oplossen. Ja, uh, ja, Clinton. Staaljaris van ook. Clinton ja, nog. Ja. ja, Europese Unie. Die natuurlijk... ook een uh, gevolg is... van uh, de, de Tweede Wereldoorlog. Hè. De, de, de ja. het grote... de grote ja. gemeenschap van kolen en staal. Ja. Uh, Manshold ja. en zo. Uh, inmiddels is dat natuurlijk... uitgedraaid op de huidige discussie... over Europese dictatuur uit Brussel. Maar dat is iets anders. Um, ik ga... Ook even daarover praten met Marije Cornelissen... dus Europarlementariër van GroenLinks. Lekker geparkeerd nu, dus even rust. Um, hoe denkt u, gelet op de uiteenzetting van Jan Marinus Wiersma... ...over vrede en controle over de toetreding van Servië... Uh, ja, ik denk dat Jan marines helemaal gelijk heeft uh, dat wat je ziet in, in alle balkanlanden is dat, uh, dat uitzicht op toetreding tot de EU een ontzettend belangrijke werking heeft op uh, de samenwerkingsbreidheid uh, tussen landen, maar ook uh, tussen groepen binnen landen. En uh, ja, dat, dat akkoord wat er gesloten is in april tussen Servië en Kosovo is echt baanbrekend. Uh, het is nog niet een, een echte erkenning door Servië van uh, een onafhankelijk staat Kosovo. Daarvoor is het echt nog te vroeg. Maar die stappen worden nu wel gezet. En eigenlijk had ik dat helemaal niet voor mogelijk gehouden dat dat al zo snel zou gebeuren. Maar ik zei ook al, Servië is niet zomaar lid van de Europese Unie. Nee, joh, nee. die staat nu aan het begin van een hele toetredingsonderhandelingsperiode. Uh, Zij moeten straks alle wetgeving die wij hebben in de EU gaan invoeren, hoofdstuk voor hoofdstuk. Uh, er worden nu eerst de hoofdstukken 24 en 25 geopend. Die gaan over het hervormen van uh, justitie, uh, van politie, van fundamentele rechten, uh, van uh, corruptiebestrijding, uh, georganiseerde misdaadbestrijden. En ja, daarna moeten ook de, de, alle milieuwetgeving bijvoorbeeld, uh, alle uh, marktwetgeving, moet allemaal nog ingevoerd worden. Dus daar zijn ze nog jaren mee bezig met uh, diepgravende hervormingen. Ik heb een mailtje gekregen van Anton, die zegt... Zelf heb ik vele jaren in Portugal doorgebracht... in de tijd dat zij lid van de EEG werd. Het land was toen niet rijp voor toetreding met al gevolgen van dien. Dit geldt ook voor alle nieuwe leden die hier nog niet aan toe zijn... qua mentaliteit en ontwikkeling. Dat heeft jaren van aanpassing nodig. Dus luisteraar Anton, die dat vertelt. Is een dergelijk besef ook bij jullie aanwezig in Brussel? Ja. Nou, er is wel algemene consensus dat uh, Roemenië en Bulgarije te vroeg zijn toegetreden. Um, daar zat nog een heel gevoel aan van ja, die, die uh, het ijzeren gordijn moet weg... en uh, laten we ze daar allemaal bij nemen, want dan is, is die Koude Oorlog echt achter ons. Uh, nou, dat is echt te vroeg geweest. En uh, wat je nu ziet is dat daar heel goed van geleerd is. Um, wat ik net vertelde over dat die, die hoofdstukken 24 en 25... die echt over fundamentele rechten... En ...en de, de, de rechtsstaat gaan... Uh, ...die gingen in het begin, bij die vorige toetredingen... ...werden die pas op laatst geopend. Terwijl dat eigenlijk de lastigste hoofdstukken zijn. Nou, daar is van is geleerd. Die gaan nu als allereerste open. En die worden als laatste gesloten. En ja, er wordt veel beter de hand aan gehouden... ...dat een land ook echt aan criteria voldoet... ...voordat het een volgende stap mag nemen. Dus Servië, de, de, de toetreding van Servië... Uh, ...wordt wel degelijk gekoppeld aan de lessen geleerd over Portugal, Roemenië en Bulgarije? Ja, dat klopt. Ja. Het is ook trouwens wel wat moeilijker, want wij hebben natuurlijk in de EU ook niet stilgezeten en er ontzettend veel uh, wetgeving bij gemaakt. Um, dus wat Portugal destijds moest invoeren is maar een fractie van wat Servië nu moet gaan doen. Ik ga er ook even doorpraten, me, over doorpraten met uh, Pedra Kvitkovic... beëdigd vertaler, publicist en afgestudeerd in Europe Europese studies. Voorzitter geweest van het Landelijk Overleg voor de Servische Gemeenschap. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, tot nu toe heeft u dit allemaal aangehoord... Uh, maar natuurlijk ook wel met uw heel eigen invalshoek. Vertel. Ja, uiteraard... Um, uh... Ja, als we het hebben over, over de kwestie, hè, de EU is de stabilisator op de Westelijke Balkan, dus heeft de EU besloten om, om die landen erbij te halen. Kun je afvragen waarom diezelfde EU eind jaren tachtig uh, geen uh, gehoor vond toen de laatste Joegoslavische premier uh, Ante Markovic smeekte om Joegoslavië erbij te nemen? Die was daar veel verder uh, uh, in dat proces, uh, ook economisch en politiek, dan nu Roemenië of Bulgarije. En toen heeft uh, Europa gezegd uh, van uh, nee, doen we niet met alle gevolgen. ...van die een, een fragmentatie van het land... ...een oorlog als gevolg... ...en toen heeft men gezegd van nee, doen we niet... ...en nu het land helemaal uit elkaar is gespat... ...en economisch en politiek zo instabiel is... Uh, uh, ...kan het opeens wel... ...dus ik vind dat een beetje... Uh, uh, ...een cynische uh, opmerking... Uh, ja, en aan de andere kant, als we het hebben over uh, de, uh, de huidige Servische regering die uh, richting EU werkt, uh, vraag ik me af waarom er uh, in Servië niet eens een publiek debat mogelijk is over de voor- en nadelen van EU-lidmaatschap. De Servische regering sluit. Uh, uh, uh, ...akkoorden met uh, uh, de Albanese en Kosovo in Brussel. Maar het durft niet in, in het parlement uh, te vertellen... ...wat er nou werkelijk is afgesproken. Uh, de afspraken uh, worden niet voorgelegd... ...maar een verslag waar men voor kan stemmen. En, en het is duidelijk dat de Servische regering het niet aandurft... Uh, ...om te zeggen tegen het publiek van... ...kijk eens jongens, wij zijn bezig om het land... Uh, uh. Uh, of Kosovo uh, uh, weg te geven... Uh, omdat uh, de internationale gemeenschap... Lees, de Amerikanen en de NAVO-landen... die uh, het land in 1999 hebben gebombardeerd... Te tegen alle internationale regels in... Ja, uh, dat durven ze niet te verkopen... maar we zijn wel bezig om het, om het beleid uit te voeren... van degenen die het land hebben gebombardeerd. Mag dus ik even, ja, even onderbreken, Want u zegt een paar hele interessante dingen. Eén, ja. Europa heeft het later gebeuren. Ja. De oorlog had bij wijze van spreken voorkomen kunnen worden... Nu wij met, zitten met wel of niet beschadigd erfgoed... is er een soort herstel aan de gang... waar de bevolking daar in Servië nog niet eens voldoende over meespreekt. Dus. Uh, hoe, hoe, wat, wat merkt u zelf als u contact heeft met landgenoten het Servië? Uh, nou, ik heb uh, als tegenwoordiger van de gemeenschap, ook in, in Nederland met service gepraat, maar ook uh, in Servië worden geluiden. Sinds 2008 heb je, heb, heb, uh, zeggen de mensen van ja, uh, wij, wij merken niet wat er gaat veranderen als, uh, uh, als we lid worden. We, uh, er is een mantra van uh, EU heeft geen alternatief. De politici hebben zich daaraan verbonden en ook hun politieke lot hebben aan dat verhaal uh, uh, verbonden. Het gebeurt, uh, kortom, het gebeurt kortom boven hun hoofden, is het, is het sentiment? Uh, boven hun hoofden en uh, uh, met daarbij het, het feit dat, dat uh, de bakermat van de Servische uh, uh, cultuur, Kosovo, wordt weggegeven. Uh, en, en men zegt dan van ja, eigenlijk uh, kunnen we nu concluderen dat uh, de bombardementen in 1999 wel degelijk tot doel hadden om de, om de Albanese een tweede staat in Europa te okay. geven. Marije Cornelissen, het volk wordt niet gehoord, hoor ik. Ja, nou een deel van die analyse ben ik het uh, niet mee eens. Maar dat het volk niet gehoord wordt, ben ik het absoluut mee eens. Dat is een van onze speerpunten daar ook in. Van, ja, je moet uh, maatschappelijke organisaties veel meer betrekken bij dat uitbreidingsproces. En zelfs het parlement, je moet da daar gewoon een fatsoenlijke uh, discussie voeren. Um, dat, dat vind ik zeker wel een van de, van de manco's van de manier waarop het uh, proces nu gevoerd wordt. Um, in Kroatië werd tegen het eind van hun toetredingsproces vlak voor de dat ze er daadwerkelijk bij kwamen, werd dat wat opgelost. Dus toen werden uh, um, maatschappelijke organisaties veel meer betrokken... en werd er ook veel meer openbaar in het parlement besproken. Um, ja, Servië die zou eigenlijk moeten leren van de lessen van Kroatië. En dat vanaf het begin al open moeten gooien. Ja, Marinus Wiersma zit hier ook in de studio... werkelijk heel zichtbaar, hoofdschuddend, naar dit alles te luisteren. Nou ja, ik vond... Ten eerste bij de opmerking ja. van... Uh, de vertaler. De nee, ik ben er niet van overtuigd dat uh, een Servië niet grote steun is... voor het uh, lidmaatschap van de Europese Unie. Als je volgens mij uit de opiniepeilingen blijkt... dat de meeste Serviërs uh, willen dat een land die kant op gaat. Maar of... Predraks uh, betoog komt natuurlijk niet helemaal uit het niets... Hij, heeft dus wel hele... nou ja, hij, hij, hij geeft aan dat dat punt van Kosovo nog heel gevoelig ligt euh, in, euh, in Servië. Dat punt is ook niet opgelost. Volgens want, mij wat algemener zelfs. Nou ja, dit is zijn interpretatie. Ja. Wat ik ervan weet, wat mijn kennis van dat land is. Wat ik zie in opiniepeilingen, Wat ik hoor van politici en anderen in dat land. Euh, is een grote steun voor de stappen die nu gezet worden. Het is ook niet ver verbazingwekkend dat euh, een, een, een premier en een president. Waarvan we het nooit verwacht hadden. Die uh, ommezwaai gemaakt heeft rond Kosovo. De weg heeft geopend. Op en daarmee naar Brussel. Dat heeft die dat regering niet gedaan omdat ze dat zomaar uh, wilde. Maar omdat er vanuit die samenleving druk is om uh, de, de, ja, de, de, de, de mogelijkheid voor onderhandelingen, de mogelijkheden voor lidmaatschap uh, uh, te openen. Dus ik ben het uh, en ik denk zelf uiteindelijk uh, dat alleen uh, door, door die toenading tot de Europese Unie, het, die gesprekken die nu gaan volgen, die gaan vrij lang duren uh, er ook ruimte ontstaat om dat probleem Kosovo uh, definitief op te lossen. Predrak zit uh, Predak wil uh, inspringen. We hebben een volle uitzending Predak. Ik, even wachten, want er is nog iemand uit Servië aan de telefoon, Nederlands-Servische, Nevena Bajalicja, um, die houdt, wat vindt u van de toetreding? Uh, om te beginnen om iedereen te groeten en ook Bredra met wie ik heb samengestudeerd. Uh, ik kom heel vaak in Servië, uh, ook als ik 22 jaar in Nederland woon. Uh, debat gaat, het algemeen debat gaat precies dezelfde als in andere Europese landen. Die en de hele Europese zaken... werden misbruikt door uh, populistische politici. Met dat soort uh, uh, redenering... dat uh, we die uh, terror van Brussel nu moeten aangaan. En dan Brussel uh, bepaalt wat we mm -hmm. moeten doen. En hoe we moeten leven. Dat we als nazi gaan bestaan. Uh, uh, Onghouden te bestaan omdat Brussel dat ons niet zou toegestaan. Maar dat is precies dezelfde retoriek... dat we hier in Nederland horen. Het tweede is dat ik denk dat algemene uh, mening is dat mensen willen uh, echt uh, tot die Europese familie uh, met uh, aanhalingsteken uh, behoren. En dat is een goede ding. En ik, heb mee, ik ben mee eens dat... Uh, als dat beter uh, zou geweest als we dat eerder uh, hebben gedaan... ...dat het uh, minder vervolgen van de oorlog zouden zijn geweest. En ten derde, ik denk dat ik persoonlijk denk dat voor Servië het meest belangrijk is... ...dat we die reformen gaan doen. Uh, in juridisch systeem, in uh, fundamentele rechten, op alle opzichten. Dat is heel noodzakelijk en uh, dat is de beste wat de Europese Unie heeft aan Servië te bieden. En ik zou zeggen, mijn persoonlijke mening uh, en uh, wens zou zijn... dat we dat alle reformen doen. En als het moment komt tot de toetreding dat we dezelfde als Island zeggen... Hey, we hoeven niet op het moment misschien op een latere tijdstip. Nu, nu, niet, nu, niet. nu niet in een afweging van voor- en nadelen. Maar ja. uh, de, de sfeer is al wat gunstiger aan het worden. Prederak Vietkovic, je wil ook nog even inspringen. Oké. Okay. Ja, ja, zeker als, als het gaat om het verhaal van meneer Weersma... dat onder politieke druk de nieuwe regering in, in Servië vorig jaar een draai heeft gemaakt. Dat is allerminst uh, het, ge, uh, het geval. Uh, in de verkiezingscampagne riepen Nikolic, Vucic uh, uh, en Dacic van... wij zullen de, de afspraken die president Tadic en zijn onderhandelaar Borko Stefanovic in Brussel hebben gemaakt... zullen wij zodra we aan de macht zijn terugdraaien. Want uh, Servië wordt uitverkocht en uh, Kosovo wordt uh, voor een Hammerkrat uh, weggedaan. En er wordt er alleen maar een EU-worst voorgehouden. Op het moment dat zij in mei 2012 aan de macht komen gaan ze nog veel sneller in dat proces en dan gaan ze gewoon door. Met andere woorden, het is een kiezersbedrog geweest in 2012. Die partijen zijn aan de macht gekomen en zijn vrolijk doorgegaan. Dus van enige politieke druk richting de EU is geen sprake. En daarom ook dat ze nu verzwijgen wat er nou eigenlijk in Brussel is afgesproken. We zijn het er allemaal over eens. En ik heb meneer Wiesma in juni het ook horen zeggen in Utrecht... Servië moet Kosovo erkennen, anders wordt het nooit EU-lid. Dat is ook hoofdstuk 35 van, van hè, dadelijk die toetredingsonderhandelingen. Uh, dat durft de Servische premier in België niet op de staatstelevisie te zeggen. Dat is gewoon een simpele feit. Mensen worden daar gewoon uh, gebrainwashed. Zoals dat vroeger uh, ook ging onder Tadic en Milosevic. Uh, en er is geen uh, discussie mogelijk. Maar als het gaat om de vraag, als ik mensen spreek en zeg van als je moet kiezen... EU-lidmaatschap, wat misschien pas in 2030 aan de orde is. Kijk naar de Turken, die zullen misschien wel nooit lid worden van de EU... terwijl ze al lang onderhandelen. Of je moet kiezen voor behoud van Kosovo binnen het uh, internationale rechtsbestel... ook conform uh, Resolutie 1244 van de VN. Dan zegt men, ja, dan kiezen wij voor Kosovo... want dat is een land, uh, dat is een deel van ons land... en geen enkel uh, uh, zichzelf respecterend uh, uh, land doet afstand van een deel... Uh, uh, voor, voor loze beloften van de organisatie die zelf okay, okay, instabiel okay, okay. is. Ja. Oké, okay. ik moet dan toch nu even naar Jan Marinus Wiersma. Die maakt een hele heftige uh, afweergebaren. Nou ja, ik, ik, ik begrijp de redenering van deze meneer wel. Ik ben het er niet mee eens. Het feit is gewoon dat januari beginnen gewoon de onderhandelingen een punt. Servië kan zeg maar daar beter zo goed mogelijk op voorbereiden. Volgens mij is in die samenleving daarvoor voldoende steun. Uh, dat er geheime afspraken zouden zijn gemaakt over Kosovo, geloof ik niet. Dat punt is bewust. Uh, dat gaat over de erkenning van Kosovo. Op een gegeven moment zal een een, een, ergens een besluit genomen moeten worden... waardoor Kosovo een onafhankelijke staat wordt. Uh, bij dat besluit zal Servië op een of andere manier betrokken zijn. Dat willen een heleboel Kosovaren zelf ook. Dat, ja, die hebben het zelf, die onafhankelijkheid al uitgeroepen. Maar en die wordt door 22 EU-landen erkend. die onafhankelijkheid. Maar uh, even, even nou. dus voor, de, voor een heleboel luisteraars... voor wie dit ja. misschien heel veel abacadabas... Ja, veel is, het is natuurlijk ja. niet alleen een kruidvat. Ja. Het is heel erg ingewikkeld. Uh, maar wat zelfs ik begrijp... zal ik maar zeggen... is uh, zo, uh, van de uiteenzettingen zo ook op ja. de telefoon... dat het een heel zorgvuldige afweging moet zijn... van voor- en nadelen. Ja, absoluut. En dat daarom die toetreding nog wel heel erg lang kan duren. Nou, ik denk dat die onderhandelingen... dat heeft Marije Cornelis uh, keurig uitgelegd... Dat die, zijn die onderhandelingen gaan over veel meer dan vroeger. Dus u kunnen niet met Portugal vergelijken... De, het beleid van de EU is veel strenger. Lidstaten zitten er veel meer bovenop. Ook Nederland, dat dat proces goed verloopt. Waardoor het allemaal veel langer duurt, die, uh, die onderhandelingen. En aan het eind van de rit zullen ze ook nog een oplossing moeten vinden... voor het probleem Kosovo. Uh, uh, want die deal die deze, uh, di, dit jaar in april is gemaakt... tussen Servië en Kosovo... gaat niet over de status van dat land. Daar is niks over gezegd. Hoe dan ook, het zal echt niet van ligging veranderen, Kosovo. Nee. Het, het maakt zal niet, nee. onderdeel uit geografisch. Ja, en Ik denk dat, als ik heel eerlijk ben... dat men in Servië moet beseffen dat op termijn... Uh, ja, dat land een onafhankelijke status uh, uh, moet krijgen... dat die twee landen niet meer te verenigen zijn. Er is zoveel gebeurd in de negentiger jaren... En we dat hebben je van het de het conservaren niet meer kunt verwachten... dat ze zich schikken onder het gezag van België ook. En we hebben dat merkwaardige Albanië ook nog. Dat is nog, nog weer een ander verhaal, ja. ja. ja. En zeg. dat is weer een voorbeeld van, van hoe streng we geworden zijn. Dus, uh, dat, dat, uh, Zelfs de vraag of dat land kandidaat mag zijn voor lidmaatschap, dus die status mag hebben... is omstreden. Uh, Nederland heeft dat nu geblokkeerd. Althans, de Tweede Kamer wil dat. En als land dat niet wil, dan gebeurt dat dus ook niet. Zo streng zijn tegenwoordig de afspraken. Nederland kan elke stap in het onderhandelingsproces... met Servië bijvoorbeeld blokkeren, als we dat willen. Uh, uh, en Albanië is een goed voorbeeld van... ja. De aarzeling ook binnen de Europese Unie van... gaan we niet te snel, het land moet toch echt klaar zijn... Uh, wil je uh, over lidmaatschap gaan, gaan praten. En daar ben ik het mee eens. komt dus ook een luisteraar als Gerda met de opmerking... die ook wel een beetje in deze redenering hoort... hoe groter de Europese Unie, des te zwakker ze wordt. Dat is één. En dan nog een opmerking van 1R. Ik wil niet samen met Servië in één bestuur. Het land is altijd, en dan komen we weer terug, begin... een oproer geweest, oproergebied geweest in de Balkan. Ja, maar ik vind... Ja, maar, uh, Twee zwakke op... steden worden hier dus nou, ja, de ene genoemd, is dat he? de, de, Het is een klein land, dus dat zal in, in, de, in de machtsverhoudingen... binnen de Europese Unie niet zoveel uitmaken. En uh, de, de grote beslissingen in de EU worden genomen door de grote landen. Of die worden genomen door de 17 landen die samen de eurozone vormen. Dat is de kern van, uh, van uh, de besluitvorming in de EU. Dat verandert niet zoveel door of Servië nou wel of niet uh, uh, lid is. Het is wel zo dat uh, je een, een, een, een land binnenhaalt uit een regio... waar het in het verleden heel erg onrustig is geweest. Ja, in Europa... In het toch verleden gebleken die... onrust ja, maar is maar geen garantie we... voor nieuwe onrust in de toekomst? Nou, ik, ik zeg alleen maar dat we in 1914, 1918, 1940, 1945 grote onrust hebben gehad in 1914, Europa. 1914, de uitbraak van de Eerste Wereldoorlog, ja, ja, de moordpartijen Sarajevo, miljoen, dat miljoen, gaan we, we volgend mensen, jaar herdenken. en Miljoenen en miljoenen mensen omgekomen. Dat is een van de redenen waarom we de Europese Unie hebben opgericht. Uh, dus als je naar het verleden kijkt en dat vertaalt naar de toekomst. En je, en je zegt, Servië, binnen de EU is dat riskanter dan? Servië buiten de EU, dan zeg ik: Servië binnen de EU is meer garantie voor vrede en stabiliteit dan Servië buiten de EU. En dat heeft onze eigen geschiedenis ook geleerd. Dus je kunt wel wijzen naar de Balkan en wijzen naar wat daar gebeurd is. Kijk naar jezelf, wat wij zelf hebben gedaan in, in twee enorm uh, verschrikkelijke wereldoorlogen, die ook de basis vormden van de. Ja, waarop het eigenlijk de hele Europese Unie en de hele Europese samenwerking gebaseerd is. Dus je kunt niet zeggen, omdat het ooit onrustig was... moet je ze er maar niet innemen. Want ja, dat was het verleden. In de toekomst ziet het er volgens mij anders uit voor de regio. Maar zo lang duurt het allemaal wel. Het duurt allemaal heel lang, ja. Daar heeft de samenleving, de mensheid... met Balkan erbij ja. gewoon een eeuw voor nodig. Nou, er is heel veel discussie over. Maar het is, kijk, lid worden van zo'n Europese Unie... dat is een kwestie van je structuren aanpassen... je wetten veranderen en of nieuwe wetten invoeren. Dat gaat relatief snel. Wat inderdaad veel langzamer gaat... en dat had ook te maken met die opmerking over Portugal... is de mentaliteit van mensen veranderen. De mentaliteit van ambtenaren die regels moeten uitvoeren. En dat, dat kost ja, uh, minstens een generatie. Helpt misschien de verdraagzaamheid die Mandela ons heeft voor, voor, voorgedragen vanuit Zuid-Afrika? Heel kort. M nou, ik denk dat die, de, de, de verzoeningsman Mandela, de manier waarop hij ook uh, na het, uh, het afschaffen van apartheid is omgegaan met de blanke uh, minderheid, heel, uh, uh, dat dat een heel goed voorbeeld van verzoening is. En dat dat ook zo moeten, zou, zou moeten zijn als je kijkt naar de verhoudingen tussen bijvoorbeeld Kosovo en, uh, en Servië, tussen Serviërs en Kosovalen. Uh, zijn mensen eigenlijk met, ja, met dezelfde geschiedenis. Het enige verschil is eigenlijk, de ene is, de groep is moslim... en de andere groep is uh, uh, uh, uh, orthodox. We lopen op hopen ja. en op mildheid. En Absoluut. We hebben geduld in Europa. Dit was Lijn 1. De marathon-interviews op Radio 1. Drie uur lang uitzonderlijke live-gesprekken. De schaduwpremier wordt hier in Den Haag genoemd.